3700. Wat, wat is dat? Dat is een bepaald type locomotief. Dat is een 3700. Luister maar. Waar, waar, waar hoor je dat van aan? Aan de slag. Wat? Nee, luister. Prachtig. Wat is een slag? De slag dat is het tjuketjuketjuke van de cilinders. Daar herken je haar meteen aan.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 Ik weet nog wel dat als we vroeger na de vakantie terugrijden, dat de trein dan zei... We gaan naar huis, we gaan naar huis, we gaan naar huis. Is dat de slag? Nee, dat zijn de spoorstaven. Kijk, hier. Een foto van de 3700. Ofwel PO3. De P staat voor personenvervoer. De O voor met oververhitte, En hij heeft een losse tender, want anders stond er nog een T achter. Tender tegen. Kolenwagen. Dat betekent kolenwagen. Neem die kwalijk, Nicolien, maar dit wordt een beetje een gesprek voor twee heren. Ja, ik, ik vind het wel grappig, hoor. <laughs> ik zie dat het een locomotief is, maar uh, daar houdt het dan ook op. Van de Nederlandse locomotief, een woord in beeld. Hoe lang heb je dat al? <laughs> die afwijking, bedoel je? <laughs> dat ook. Uh, heel lang, vrees ik.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 Als ik terugkom, tenminste. Ik geloof niet dat ik dat zou duren. Waarom niet? Er gebeurt niks. Ja. Dat weet je niet van tevoren. Heb jij dan wel eens iets meegemaakt? Nou, vorige week nog. Klaasje en ik door het vommelpak naar huis reden. Stel, jongens. En? Wat deden die? Nou, roepen. Achter ons aankomen. Zou dat de fiets van Klaas al bij de bagagedrager? En wat heb je toen gedaan?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 Kom mee naar buiten, Kom mee naar buiten, zoeken wij, de wielen, zoeken wij de wielen, Bij de wielen, waar? Je vraagt je af waar ze het allemaal over heeft. Stel me er niks van voor. Zouden ze het wel eens over ons hebben, denk je? Daar denk ik liever niet over. De gedachte alleen al vind ik gênant. Oh Ja. Nee, ik zou dat geloof ik wel leuk vinden. Hoe meer ze het over mij hebben, hoe liever. Eigenlijk zou ze het alleen maar over jou moeten hebben. Want het is zo. Kom mee naar buiten allemaal. Dan zoeken wij de van Joodoo en anders niet.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 Ze zullen we toch wel trots zijn. Nee, dat heb ik nooit gemerkt. Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken we de joodelose en en anders niet.